Drie uur, Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Bij een brand in Haarlem zijn vijf mensen gewond geraakt. De brand brak gisteravond laat uit na een explosie in een flatgebouw. Er ontstond een korte felle brand met veel rook. Eén persoon raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Vier mensen zijn licht gewond. Uit voorzorg moesten de bewoners van acht appartementen hun huis uit. De brandweer haalde hen met een ladderwagen van hun balkons. In de loop van de nacht mochten ze hun huis weer in.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 In de Verenigde Staten heeft een man van 21 zijn huisgenoot gedood... en het hart en een deel van de hersenen opgegeten. De man had het hoofd en de handen van zijn slachtoffer verborgen... in de kelder van zijn ouderlijk huis, die als washok werd gebruikt. De lichaamsdelen werden gevonden door zijn broer. De verdachte heeft bekend en gezegd dat hij de rest van het lichaam... had verborgen in een vuilcontainer bij een kerk. Daar zijn de resten inderdaad gevonden. In mei werd de man al aangeklaagd in een andere zaak... waarbij hij zijn slachtoffer op vredewijze had mishandeld met een honkbalknuppel. Dat slachtoffer overleefde het wel. Bij het referendum in Ierland heeft een meerderheid zich waarschijnlijk uitgesproken... voor het Europese begrotingsverdrag, blijkt uit peilingen. De definitieve uitslag wordt in de loop van de dag bekend. Als een meerderheid van de Ieren inderdaad voor is... moet Ierland zich, net als bijna alle andere EU-lidstaten... houden aan strengere Europese begrotingsregels... De opkomst bij het referendum was laag, onder meer vanwege het slechte weer. Het weer vannacht bewolkt, vooral in het zuiden en oosten nog regen. Overdag eerst bewolkt, in de middag ook perioden met zon, vooral in het westen. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Het is het makkelijkste programma van de Nederlandse radio. Je belt met een vraag en dan is er altijd wel iemand die belt met het antwoord. Naar 0800 1121. Mailen kan ook, nachtzuster-omroepmax.nl. Twitteren kan via het nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma en die is te vinden via www.nachtzuster.net. Dan even de chat aanklikken, naam invullen en je bent er van harte welkom. En het handige is dat op die site nachtsuster.net ook alle vragen weer na te lezen zijn. Uh, vragen die nog niet beantwoord zijn, is de allereerste vraag van vannacht van Job. Over de bruine en de witte eieren. Wat is het verschil daartussen? Tussen bruine en witte eieren. Behalve natuurlijk dat de witte-wit zijn en de bruine-bruin. 0800 1121, bel even als je verstand hebt van eieren. Uh, Harry wil weten wat een schalmei is, maar daar gaan we het zo verder over hebben. En Anneke wil dus weten waarom het werkt om een lucifer af te steken op het toilet... als daar net iemand uh, een uh, luchtje heeft gecreëerd. Dan steek je een lucifer af en dan verdwijnt het luchtje. Waarom werkt dat zo? 0800-1121. En ik ben wel nieuwsgierig naar die schalmei. En ik ga daar echt zo over praten met Bea Schaap. Maar eerst nog even een plaatje: plaatje, plaatje, plaatje. Ja. Coast of Love heet het liedje en het is van de Doobie Brothers 0800-1121. Bea? Hallo Astrid. Ja, dat klinkt al beter. Ja. Jij, jij weet wat een schalmei is. Uh, ja, min of meer. Ik oh. heb gewoon het woordenboek gepakt. Het woord had ik vaker gehoord. Uh, ik ben niet meer één van de jongsten, dus het is een vrij ouderwets uh, muziekinstrument. ja. En uh, werd, ook, werd ook vaak gebruikt in uh, verhaaltjes, uh, poëzie en dergelijke. Ik heb dus in het woordenboek uh, gekeken en daar staat uh, schalmij. Hè? En dus niet schalmee, zoals aanvankelijk even leek te zijn. Toen dacht ik, dat is verkeerd, het is schalmij. Ja. Nee, schalmij. Uh, maar is het met ei of is het met een ei? Is met een kip-ei. Met ei. een kip -ei. ja. Ja, een, of te wit of een bruin Een bruin of een wit, ja. Ja, daar ga je al. Ja, oké, schalmij. Oké. Daar staat dan... Uh, Houtblaasinstrument. Ja. Herdersfluit. Wordt het dus ook genoemd, of daar wordt het ook voor gebruikt. Oh. Veldpijp. veldpijp Een pijp met zes toongaten. En een klep. ja Een dun mondstuk. En een klankbeker. Dat is wat er staat. Weet ik nog niks. Een klankbeker. Een klankbeker. Ja, uh, een klankbeker. Boe, ja. Ik kan ook niet direct uitleggen wat dat is. Ik zie het als het ware wel vormen, <laughs> uh, Het wanneer, is een soort hobo, dus een denk mondstuk, ik. mondstuk. En dan heb je bij een klep... Uh, ja, de klank zal daardoor beter worden. Maar dat durf ik niet te beweren. Maar het zal het zal meer een hobo zijn dan een blokfluit. Uh, dat dat lijkt ik. zo. Maar daar kan ik ook niet ja of nee op zeggen. En zeg niks over de blokfluit. Nee. <laughs> Alleen maar goed zeggen. Hè? Ja, zijn we blokfluit-fan? Uh, ja, mijn dochter. Echt waar? En die uh, wordt komende week 39 en die woont al 12 jaar in Amerika. Die speelt nog blokfluit? En zij is met 9 begonnen met blokfluit. Ja. En um, dat is dus in wezen haar opleiding. Uh, ze doseert, ze, ze geeft dus les. Dat gaat. Uh, ze nou ja, doet tot van alles nog wat waar, waar ze gevraagd wordt. Als je haar naam intypt, uh, in, uh, althans op het internet, dan rolt ze eruit. Nou, dat allemaal we, is. Want, uh, ik, ik, ik hoor hier zo'n trotse moeder. Uh, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar ik ben nu wel benieuwd, want ik verwacht nu een blokfluitdeskundige waar je u tegen zegt. Wacht Oeh, even. Ja, zij. Ja, <laughs> precies. Maar hoe heet je dochter dan, Bea? Zij heet Tricia. Tricia? Is het dus Tricia. Ja. Ik heet Beatrix. Ja. Ah. En we hebben dat gewoon een beetje verbasterd tot ja. Uh, Tricia. Ja. Uh, van Oers is haar achternaam. Althans, dat is uh, de vadersnaam. Tricia van Oers... Dat altijd zo'n leuke, want die ja, die weet van niks... dat ze nu op de nationale radio gegoogeld wordt. Uh, dat zal ze niet weten, nee. Want ze heeft daar vast... Uh, ten eerste is het wel zes uur vroeger daar, dus ja. avonds. Maar uh, ze weet niet dat ze nu hier over de radio Besproken genoemd wordt. Besproken wordt, over de tong gaat. Maar Juist, ze toen ze dertien was en ja, aan dat ja. concours en zo had meegedaan. Toen de blokfluit was. nog steeds? We ja, hebben zeker. het steeds over de blokfluit, ja. Ja, zij geeft waar ze dus nu is uh, bij tijd en wijle aan uh, hele goede studenten die ook uit Europa komen en daar opleiding volgen. En die horen dan haar naam en, daar, uh, en dan komen ze bij haar tig mijl vandaan om een paar uur les te nemen. Bij ze Goddard. heeft het conservatorium gedaan. Ja, doodscherend en muzicherend, Kom laude, afgestudeerd hier in Rotterdam. En ze geeft uh, Mohawk Recorder Society workshops. <laughs> ik, ik, ik weet niet wat het is, maar het klinkt heel indrukwekkend. Maar is uh, ze dan ook in Amerika voor de blokfluit? Of nee, is ze... Ze, is, jawel, ze is aanvankelijk... Uh... Kijk, was ze 26 jaar. Uh, naar Amerika gegaan voor een vervolgstudie aan de Universiteit in Bloomington voor de barokmuziek. Want dat was haar favoriete muziek eigenlijk. Hè, uit de Gouden Eeuw en dergelijke. Want het uh, orkest met alle authentieke houten instrumenten. Ik uh, kan nu even niet op zijn naam komen, maar ook een hele oude. Blokfluit is al. Want ja, we worden allemaal ouder. Hè? En uh, nee, nee, nee. eerst ben je jong en jeugdig en hartstikke goed en als je eenmaal oud bent, uh, ja, is nu ook dirigent. Uh, maar laat ik even <lacht> over dat andere hebben. Dus ze is op die uh, hogeschool geweest. Uh, de bedoeling was twee jaar, maar na een jaar is ze afgehaakt, want het was ontzettend zwaar. Ze moest uh, lesgeven van s morgens 8 tot middags zes en zes dagen in de week. En uh, dan kreeg ze per week een half uur les van iemand die haar dus uh, de baroklessen uh, kon geven. Uh, ja, ze hebben haar noden laten gaan, want ze wilde haar graag houden. Ze is ook bijzonder begaafd en ze is dus uh, heel goed op... Ah... Hé, hey, dat is muziek van haar. Ja, dat is er ook. Heel lang geleden. Eindigt heel abrupt. Maar wat grappig, ik wist niet, want er staat bij uh, Tricia van Oers en uh, Feli Eckert samen op Recorder. Is het, is blokfluit in het. Recorder is het Engelse woord voor blokfluit. Goh, daar heb ik dan ook weer wat van geleerd. <hijen> ja, ik weet, uh, Recorder, wat een rare vertaling. <hijen> Maar... Met wie speelde ze hier? Want ja. ik verstond dat even niet. Ik heb het net weggeklikt. Feli Eckhart, oh, zeg ik uit mijn hoofd. Feli was de voornaam. F-E-L-I. Een andere ander, ja, een, een meisje of mevrouw. En ik weet niet wie van, wie van de twee Feli en wie van de twee nou Tricia was. Heeft Tricia een bril? Nee. Oh, nee. en uh, ze heeft er de... alleen voor heel af en toe, maar die draagt ze no doorgaans niet. Nee, nou, dan weten de, dan weten de uh, luisteraars nu dat de rechterblokfluit, dat was Tricia van Oers. Oké. Okay. Die je hoorde. Ja, ja, ja. ja. Goed. Nou, uh, ze waren eigenlijk uitgepraat over de schoolmei en maakten een uitstapje via je dochter. Maar volgens mij hebben we het wel gehad zo, toch? Ik denk het ook. <laughs> Dankjewel, je Bea, voor je bijdrage. Dag gedaan. Goeiedag. Hoi. Jo. Ja. Ik heb ook geluisterd. Oh, gelukkig maar. <laughs> ja. En, um, en, en jij weet ook wat over de schalmei zeker? Ja, nou, het is een rietenblaasinstrument. Toch, hè? Dan heeft het toch met die hobo een uh, zekere aan... Uh... Ja, en de Latijnse naam is Calamus. Echt waar? En het is een rechte rietenbuis. En die is recht konisch geboord. Ja. Recht konisch geboord. Juist. Ik heb geen idee wat het is, Jo. Heb jij niet... Nou, er zijn verschillende lengtes in, dus je hebt verschillende toonhoogtes. Je hebt het in bassen en, en uh, nou zeg maar, uh, clarinet, uh, uh, hoge tonen en lage tonen. Ja. Ik heb een e-mailtje naar je toegestuurd van een voorbeeld. <laughs> Wacht, dan pak ik de mail er even bij. Het is altijd fijn als we op de radio ook kunnen zien waar we over praten. Jazeker. Ja, dus uh, even kijken. Waar ben je, Jo? Ah, daar was je. Ik krijg van jou heel vaak mailtjes met attachments. Dus er staat gewoon al in het mapje Jo. Ja, het is luizen wel. Oh, het is... Hè? Oh, Sorry hoor, ik zit eventjes wat dichter bij mijn scherm nu. Het is eigenlijk een blokfluit met een stukje eraan nog. Ja, met een stukje eraan. Dus een record, witte witte konische thing on it. Ja, ja nou ik denk die stuur ik vaak naar je toe. wat een leuk ding. Maar het is, het is gemaakt van riet. En het is een, uh, nou, een rechte konische boring. Wat ik nou eigenlijk het mooiste zou zijn als iemand zo'n ding in huis had... en een stukje kon spelen, maar ja. Ja, ik, ik heb wel op een grote teenfluit. Dat... Ik geloof je <laughs> nog ook, Jo. En ik zou, ik kom in de verleiding om te vragen om het te doen... maar ik laat hem even voorbij gaan nu. <laughs> nou, en, maar over die eieren. Er zijn ook kipjes, ja. die leggen groene eitjes. Ik ja. weet alleen de naam niet meer van die kipjes. Kipjes met groene eitjes. ja. Ik zet hem erbij, dan komen we er wel achter. Dan komen jullie er dus wel achter. Ja, dankjewel, Jo. Bedankt. <laughs> jo, tot later. Ik stuur mooie mailtjes naar je. Ja, toe. blijf dat maar lekker doen, Jo. Dankjewel. Doei, groetjes. Dag. Els, goeienacht. Goeienacht met oh, Els. Ja. Hallo, die uh, blokfluit vond ik wel even nostalgie van mijn hond. Vond je het, ik had het mooi? Op school. Ja, maar zo hebben wij toch geen blokfluit gespeeld. Dat was prachtig. Nee, dit was erg mooi, maar wij hadden het op de muziek muziekles en dat vond ik toch wel even leuk om te horen. Ja, wij deden vreemde schaken. Ja, dat en, was het. Uh, over die hond, ik weet niet meer. En een, is er een blokfluitliedje over een hond? Ja, een liedje over een hond, ik weet het niet meer. Ja, maar dan wil ik het weten. Hoe ging het dan ongeveer? Ja, goed, uh, oh, dat weet ik nou even niet. Ja, je weet toch dat het iets met een hond was? Ja, er komt een hond in voor. <laughs> en ik weet niet meer uh, hoe dat precies gaat. Ja, Kun die blok van die, en die hond ik ik... en die blokfluit? Hè? Die ging niet door. Ja, nee, ik, ik, weet, ik weet het niet meer. Nee. Maar daar ik ook eigenlijk nee. niet voor. Ja. Ik ben ook in die lucifers. Oh ja. Ik weet nog goed, vroeger bij ons op het toilet, en ik ben 74, ik ken eigenlijk hoe lang het geleden is. Ja hadden wij altijd lucifers op het trolet liggen. Ja. En dat was voor mijn vader. Oh. En later vroeg ik aan mijn moeder waar dat voor was. Want wij mochten nooit aan die lucifers komen, natuurlijk als kind. Zijn. Nee, precies. Maar die was voor pa, want die stond naar rode eieren. Oh. En dan, Lekker. dan streek je zeker drie af. En die zwavel die dan vrij kwam, die nam die lucht op. En inderdaad, het hielp echt. Ja. Het, nee ja, het helpt ook inderdaad. Maar ja, waarom helpt het? Door die zwavel die vrijkomt. En, en, en is, maar als je een lucifer afsteekt, dan ruik je rook. Ja, maar ook, het is ook een... Is doe dat maar eens zwavel? wat, lucifers is allemaal tegelijk. Het is een vieze lucht. En het is die zwavel die loskomt en die neemt dan gelijk die lucht op. Van... Eh, van mijn vader. Ja, van, van die rotte eieren. Ja, dat heft ja. elkaar dan weer op. Ja. ja. Goed. Nou ja, het is, als dat het antwoord is, dan is dat het antwoord. Ja, maar Sorry, zover ik, ik weet, is dat ja. het antwoord. Want ik heb altijd geweten, dat komt door die zwavel, want één lucifer is niet genoeg. Dan hoort, dan oh, moet je voor vader jouw vader steken. kwam er een heel pakje bij kijken. Ja, ja. langzamerhand hand wel, ja. <laughs> maar Els, liggen er dan nu bij jou geen lucifers meer op het toilet? Nee, nee, nee. Oh. Ik ben alleen. En uh, ik ruik alleen nog maar de borstviooltjes. Dat is zo, want je bent een prinsesje. Ja, ja, dat bedoel ik. <laughs> Dankjewel, Els. <laughs> Oké, okay, hey, een prettige nacht. Hetzelfde, 0800-1121.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 Sisters. Die ik ook een lucifer af. Fire was dat. Paul, goeienacht. Hey Paul, ik uh, ben Paul in het. Afrit? Ja. Hey, hallo. Hallo. Ik heb een, uh, ja, het is misschien een eenvoudige vraag, maar waar komt dat oranje, dat oranje vandaan? Omdat het niet alleen uh, zeg maar in Nederland speelt, nu het EK gaat beginnen. Ja. Uh, maar dat is meer. Uh, je hebt, je hebt een, in Frankrijk heb je een gebied wat oranje heet. Je hebt, je hebt Baskisch, heb je ook. Bij uh, de wielrenners heb je ook oranje. Oh. Maar. Ja. Het... De, de, wacht even, voor die wielrenners, dat zijn niet de Nederlandse... Ik weet al oh, hoe sporten, weet ik helemaal niks van, hè? want ik werk ook niet voor de Nieuws- en sportzender. Maar de, de oranje bij het wielrennen, dat zijn niet Nederlandse wielrenners. Nee, dat zijn baskische. als ik het goed heb, zijn dat baskische wielrenners. En die, die, die fietsen in het oranje? Volgens mij fietsen die wel in het oranje ook, ja. Ja, dat is verwarrend. Ja, ik vind dat, dus het is niet zozeer uh, dan Nederlands bepaald dat meer die kleur gebruikt wordt. Ja, de kleur bestaat natuurlijk wel. Het is natuurlijk wel, zeg maar, het is een secundaire kleur. Ik weet niet of het zo heet. Maar, uh, uh, dus het is natuurlijk gewoon een bestaande kleur. Je kunt niet verbieden dat andere mensen in het oranje gaan lopen. Oh nee, maar ik hoop niet dat ik zo klink. Want dat, dat bedoel ik helemaal niet zo. Maar ik, ik, ik vraag me dan af van, uh, ja, heb je dat met het oranje huis te maken? En dat was mijn vraag waarvoor ik belde. He, van, je hebt natuurlijk ook het Oranje Huis, natuurlijk het Koningshuis. Ja. Um, en, maar ja, uh, wij hebben niet als enige de titel op die oranje kleur. En nu valt me dus ook op bij de KNVB, wat nu dus, wat nu dus gaat beginnen, ja. uh, de EK, dat die, die, die, die t-shirts, uh, zeg maar, zwart zijn. Ja. Met een klein beetje oranje. Ja, Ja dus Ja, dus de vraag is van, ja, waar komt eigenlijk die kleur, want uh, ik zal je zeggen, die, um, uh, ik heb de Giro Italia gekeken. Ja, dat geeft niet. Dat is de wielerwedstrijd, voor ja. de luisteraars natuurlijk. Ja, dank je. Uh, <laughs> ja. Namens de luisteraars, ja. Um, dat is de wielerwedstrijd, ja. uh, maar dan is het allemaal roze. Oh, ja, de Giro Italia is allemaal in roze. Oh. En dat is een wielerwedstrijd die dus uh, ja, in Italië plaatsvindt. En de Tour de France is, die, die gaat ook weer gebeuren. Dus er gaan een heleboel sportevenementen plaatsvinden. Ja, deze dat, heb ja. Heb, heb, heb dat, dat heb ik zelfs meegekregen. Ja. Heb jij dat zelfs meegekregen? Dat heb ik zelfs meegekregen. Nou, dan is er wel wat aan de hand, hoor. Ja, nee. ja en dat vind, dat vind ik zo lelijk, hè. Dat vind ik zo... Denk ik van. Ja, gebruik gewoon de, de kleur van It It Italië zelf. Want, Want jij uh, hebt liever nee, niet dat er nee. in het roze gesport wordt, begrijp ik. Ja, dat, dat... Ja. <laughs> Goed, maar we dwalen via oranje af naar roze. Maar de, dus waarom alles oranje qua Nederland? Wil je eigenlijk ja, maar, gewoon oh, weten? Ja, denk ik van. Nee, maar niet, niet, zozeer, niet zozeer. Ik vind het leuk uh, ja. dat mensen zich dat mensen allemaal in oranje gaan kleden. Ja. Ja, nu heb je de KNVB... Heb, uh, ik, ik, ik, ik ben helaas niet aan een shirt kunnen komen van de, uh, van de KNVB... maar dat, dat is zwart met Oranje. Dat, ja, dat zwart, dat past ook weer helemaal niet binnen de zomer, begrijp je? Dus ja. die, die kleuren verschillen eigenlijk, van waarom kom je aan Oranje? En heb je dat met het Koningshuis te maken? Heb je dat met Spanje te maken? Want al, al, al die landen speelt dat wel een beetje een rol. Goed, oranje. Ik kom erop terug, Paul. Hey, maar ik heb, ik heb een antwoord ook op die vraag van die, die zwaveltoestand. Uh, zwavel ja, die lucifer, ja. Ja, die lucifer, want jij... Uh, maar dat, uh, volgens mij is dat zwaveldioxide of zoiets, een, stof, een bepaalde chemische stof. Ja. Die verwijdert geurtjes. Ja, maar hoe kan dat dan? Hoezo verwijderd geurtjes? Uh, ja, om... om... Uh, ja, ja, ...omdat ze nu ook een product in de markt zetten. Ik weet niet, het, het, misschien heb je het wel gezien, ik zal de naam niet noemen... ...maar er is een bepaalde spuitbus... Ja. ...die ze dan in de markt gaan zetten... Uh, ...en dat je uh, bepaalde zwavelgas in je mond hebt. Oh. Heb je dat gezien? Nee. nee. Nou ja, maar, maar nou, daar, daar kan dus wel duidelijk uh, stank door ontstaan. Ja. Goed. Dankjewel. Ja, dankjewel. Nee, wacht even. Nee, wacht even. Wacht even. Ja, die, nee, die zwavelgas hè, die kunt niet ja. Dat soort eigenlijk wat je al gezegd hebt. Ja. Dat klopt. Ja. Nou ja, en, en dan zei ik dankjewel. Ik wou ja, afronden, nee. Paul. Ja, oké. Oké, ik zeg het goed, ja goed maar okay. je wel begrijpt wat ik wil, wat ik wil zeggen. Ja. Okay. ja, maar ik ga nu proberen een antwoord te vinden op je vraag waarom al dat oranje. Ja, dat is de belangrijkste vraag. Want ja. dit is gewoon. Dit, is bij gewoon, dit uh, kan je opzoeken. Dit, dit, dit is gewoon zo. een chemisch verhaal. Goed. En dat kan je opzoeken. Maar de ja. oranje, dat, dat heb ik nooit begrepen. Nee, maar, dat kan je niet nee. nee, dat kan je niet opzoeken. Nee, dat kan je niet opzoeken. Nou, nu hang ik op, Paul. Ja, oké. Okay, Dag. Hoi. <laughs> Willem, goedenacht. Ja, goeienacht. Paal uh, moet uh, eens dus gaan zoeken naar of googelen naar het. Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Willem. Er wordt in dit programma nooit het advies gegeven oh. om te googelen. Oh. Want als nee, iedereen dat... thuis gaat zitten googelen, dan delen we allemaal geen informatie met ja, elkaar. En ja, dan klijk. kan ik wel thuis blijven. Gelijk, ik zal het woord niet meer in mijn mond nemen. Nee, naar. maar hij zou eens rond kunnen vragen naar. Eh. Uh, uh, het Trinsendommetje oranje. Ja, want daar komt het natuurlijk allemaal vandaan. Daar komt het vandaan. Uh, ja. Daar er er gaat zo vast wel iemand bellen met een, een volledig historisch verantwoord verhaal over Oranje. Ik hoop het wel, ja. Eén ja. uh, iemand heeft helaas, ik had twee antwoorden, uh, die heeft helaas uh, de, het gras van mijn voeten weggemaaid uh, volledig. Oh. Uh, wat betreft uh, de polygraaf, oftewel de leugendetector, ja. die heet dus de polygraaf. En oh. uh, uh, nah, dat, uh, dat klopt helemaal wat die uh, persoon erover zei. Dat die huidweerstand meet naar, en, en het, uh, naar aanleiding van de zuren die vrijkomen als je liegt? Ja, en er worden Ongeveer. ook nog wat meer dingen. Er wordt ook, meen ik, uh, je polsslag uh, wordt ook gemeten en, en je hartslag. En het is een, een combinatie van factoren. Maar het is uh, niet uh, betrouwbaar absoluut onbetrouwbaar. Ja, ja. Dus, maar waarom gebruiken ze het dan nog? Het wordt in Amerika gebruikt omdat daar inderdaad juryrecht is. Oh ja. En dan, dat was het. en dan is het omdat mensen het zelf willen, omdat ze zelf willen aan die leugendetector om hun onschuld te bewijzen. Ja. Maar het is dus niet, het is dus niet uh, uh, 100% betrouwbaar. En in Amerika wordt er overigens in bepaalde staten anders over gedacht dan... Uh, uh, nou, daar wordt er in, uh, in uh, de verschillende staten van Amerika wordt er, wordt er andere, een, een andere waarheid aangeaagd. Dus sommige staten, dan, uh, die, daar vinden ze het belangrijker wat de uitkomst is. En andere staten vinden ze het minder belangrijk. Ja. Want wat er, al, wat er al gezegd is, van als je dan bijvoorbeeld zenuwachtig uh, bent... en uh, als die vragen gesteld worden... Uh, want je ziet allemaal van die dingetjes uh, die over, pap over papiertjes zijn krassen. En uh, ja, stel je wordt er zenuwachtig uh, van. Dan, uh, ja, dan kan je natuurlijk een, een, uh, een effect krijgen wat niet de bedoeling is. Uh, wat uh, juist het tegendeel uh, uh, zou uh, bereiken. Zou zou ja. bereiken ja. Ja. ja, ik vind wel... Ik, ik, ik, ik kijk echt te veel naar die series en zo... maar ik vind het ook onoverkomelijk dat als er dan bijvoorbeeld... een, een hele nare moordzaak is geweest... Ja. En, en iemand uh, um, uit het uh, bewijsmateriaal blijkt dat iemand daar geweest is... en diegene die blijft ontkennen... Ja. dat, dat dit zit mij dan wel dwars. Ja, ja. als iemand dus inderdaad een uh, pathologisch leugenaar is... Dan, uh, dan, uh, en die gelooft zelf uh, dat hij het niet gedaan heeft... Dan zal, het ook, uh, niet, uh, dan zal het ook uit die machine uh, of uit die, uh, uit die leugendetector zal ook naar voren komen dat die persoon het niet gedaan heeft. Ja, precies. Dat kan helemaal niet wat uh, Maria beschreef. Dat iemand zelf heilig gelooft dat hij het niet gedaan heeft en dat het toch naar voren komt dat hij het wel gedaan heeft. Nee, nee. Dat is onmogelijk. Dat is dat absoluut onmogelijk. Okay. Nee, dat kan niet. Maar ik wil ergens anders. Dus, oh. want dat... Want daar is al, uh, op, uh, die jongen die daarover belde, die jongeman die, uh, die had helemaal gelijk, ja. uh, dus uh, ik had alleen nog een klein toevoegstel uh, daaraan. Ja. Uh, ik, ik belde eigenlijk over de eieren ja. en je zou eigenlijk een eierboer moeten hebben, maar ja die gaat met de kippen op stok dus uh, die zullen nu wel slapen. Ja. Uh, en dat is het volgende. Uh, ik zelf uh, vind uh, trouwens bruine eieren lekkerder dan witte eieren. Oh, je eet toch ik... niet het bruine op? Uh, nee, nee, dat, oh. ik eet niet het bruine op. Nee. Zeker niet. Oké, okay. even eet... checken. Okay. Ja. Maar, maar ik vind absoluut bruine eieren lekkerder van smaak. Ja. Bovendien heb je bruine eieren ja, in uh, uh, uh, uh, meerdere uh, soorten. Dus vrije uitleg... Uh, Zeven uh, graan, uh, of weet ik wat allemaal. Uh, of is dat brood? Ja, in ieder je geval... Hebt, je hebt ja, en is dat beste... bruin of wit brood? Uh, ja. ja, ik heb ja, bruin of wit brood. Je ja, hebt volkoren eet ik eieren. ik heb ja, volkoren eieren. Je rogge eieren. <laughs> ja, ja, ja, ja. Nee, maar je hebt, uh, je, hebt, uh, je, hebt, je hebt meerdere soorten bruine eieren dan witte eieren. Witte eieren die komen meer uh, voor uh, in Duitsland. Ja. Uh, daar zijn ze populairder en, en, en worden ze ook meer verkocht. En in Nederland uh, zie je vaker uh, bruine eieren. Uh, ik zelf vind bruine eieren lekkerder. Al uh, is het hier in de familie uh, uh, de meningen uh, die verschillen er nogal over. Er wordt gezegd: uh, wordt gezegd eieren zijn eieren. Het maakt niet uit wat voor kleur ze hebben. je proeft het echt niet als je ge gebludeerd bent of het een wit ei is of een bruin. Maar. Uh, nou, ik, uh, ik, maar uh, hebben, ze, uh, de, hebben ze jou dan nog nooit de witte bruine eieren laat, test laten doen? Dat ze je gepelde eieren voorzetten en dat je moest kiezen welke je het lekkerst vond? Nee, dat ze best mogen doen, want ik uh, weet zeker dat ik uh, gekozen had voor het, uh, voor het bruine eieren. Ah, dat moet je even organiseren, Willem. Ja, uh, uh, uh, ik, heb, ik heb gewoon in het verleden, toen ik ook eieren had, ik eet nog steeds eieren. Hè. En tegenwoordig ja. eet ik altijd bruine eieren. Ja. Maar uh, omdat ik uh, bruine eieren vroeger al lekkerder vond dan witte eieren. Ja, maar Willem, e Willem ja? Hoe, ja. hoe worden nou witte en bruine eieren gemaakt? Uh, nou, het heeft wel zeker te maken met het uh, ras van uh, de kip. Uh, bruine eieren, in Nederland uh, zijn die uh, vooral van Barnevelders. Oh, ja. Dat is het bekendste Nederlandse ras, kippenras. Uh, maar er zijn ook uh, witte uh, kippenrassen en uh, die, uh, die ge geven uh, witte kippen eieren. En daar uh, heb ik ook wel eens gehoord, of dat waar is weet ik niet, want ik heb het niet zelf gezien. Dus ik wil, ik wil het eerst zelf gezien hebben. zou geven. Dat is ook wel verwarrend. Dat is wel verwarrend, ja. ja. Ik, uh, ja daar heb je nu niks aan, maar ik, uh, ik, heb een ken... ik heb kennissen die hebben twee kippen en die geven eieren. Dat zijn trouwens uh, een beetje zwart achter de kippen. Zwart met wit. Ja. En ik had eigenlijk moeten vragen toen ik daar laatst was wat voor kleur eieren ze gaven. Maar ik heb een idee dat ze witte eieren uh, gaven. Zwart-witte kippen die witte eieren geven. Ja, zwarte ja. Okay. Ja, zwart, uh, zwart uh, of wit, wit, wit met zwart gespikkeld, dat zie je nooit natuurlijk. Zelden, behalve met Zelden, Pasen. Ja. Maar ja. Um, in Duitsland, die witte eieren, uit wat voor kippen komen die dan? Uh, Legwaterijkippen. Oh, ja. uh, witte. Witte, witte, witte kippen? Witte kippen, ja. Oh. Uh, uit de legwaterijk. Goh. Nou, ik heb denk ik bijna een beeld. Ja. En ja, mocht er nog iemand iets aan toe te voegen hebben, dan hoor ik het graag. Ja. Welk nummer moeten ze dan bellen? Eh... Uh, <laughs> uh, mijn nummer? Nee, joh. Oh, welk nummer? Oh, uh, 0800-1121. Dank Willem. Goed, graag Goed gedaan. Goed gewerkt. Dag. Hoi. <laughs> Oké, okay, ja, dag, tot ziens. Doeg. Annie. hier. Hallo. Gaal mee. Oh. En dat is uh, pas bij ons geweest in Wijk en Zee... Op Hemelvaartsdag. En dan hadden we een schalmeiorkest. En ik heb een oh. gesprek gehad met die dirigent. Ja. En uh, hij vroeg of ik even wilde tolken. En dat heb ik dus gedaan. En het uh, instrument is ontwikkeld tussen 1915 en 1920. In het oosten van Duitsland. En toen was Duitsland dus groot. Met Polen, Sudetenland, een deel van Oostenrijk, uh, Hongarije. Dus in die hoek is het ontwikkeld. Ja. Uh, het wordt bespeeld als, ik zal maar zeggen, een uh, saxofoon. Ja, zo ja. heb je hem dus vast. Ja. En uh, daarmee uh, ben je ook met die, uh, met die drukknoppen bezig. Ze beginnen met uh, acht uh, toeters. Het, het zijn dus net foevuela's, zal ik maar zeggen. <lacht> en die staan recht overend. Joh. Dus je hebt hem voor je, gewoon net als een ja. saxofoon. Ja. Maar die toeters die steken recht omhoog. Oh. En ze beginnen met acht. En dan heb je ze wel in verschillende lengtes. En als ze verder gevorderd zijn, dan uh, hebben ze zestien toeters. Zestien ja. toeters? Toeters. Ik snap het niet. Horens, horentjes als het ware. Echt waar, dan is het één een, een soort blokfluit met zestien toetertjes. Ik snap het niet, want nee, ik heb een heel andere nee, foto soort, hier. Nee, het is een soort uh, saxofoon. Zo ziet het er een beetje uit. Alleen niet met één kelk, maar dan uh, acht kelkjes. Oh, nou, ik ga even, pak even de foto erbij, want dan is dit geen... Uh, is... Met acht kelkjes. En als ze verder zijn, dan uh, hebben ze zestien kelkjes. Maar heb, heb je het nou over acht... kelkjes of over gaten? Nee, het zijn... Ja, ik zie U weet wel hoe een Fufuela eruit zag. Ja, die heeft, oh, die heeft toch gewoon één toeter aan het einde Ja, één toeter. Nou, ja. die, dat model... Ja. Dat model en daar dan acht stuks van in verschillende lengtes. Ja. Dus een bosje van die toeters. Oh, dan is de heb ik, wat ik hier heb, dat is dan, geen, dat is dan zeker geen schaalmij, hoor. Nee, maar dit is dus zeker. En ik heb ze gezien. Ze zijn ook in Beverwijk later geweest op zaterdag. En, en daar hebben ze ook staan spelen. Het is echt heel mooi. En dat gezelschap dat kwam uit uh, Langenreichenbach. En dat is een, een dorpje bij Leipzig. En, en, hoe en hoe komt het dan dat jouw Duits zo goed is dat je Schalmeijers kunt vertalen? Eh... Uh, nou ja, <laughs> ik zeg tegen die dirigent... ik heb op school niet zitten slapen. Ik kom 42 jaar in Oostenrijk. Ik heb ook nog uh, familie in Duitsland. Dus, ja, en ik heb alle dagen klanten die Duits spreken. Dus... Ja, dan denk uh, ik... We... Oh, wauw. Dan kun je dat wel uh, goed vertalen. Oh, <laughs> maar ik zie nu... want ik, ik, ik zie inderdaad foto's van Schalmeien Of Schalmeis, dat weet ik dan niet. Maar ik denk Schalmeien. Dat, ik zie foto's, ik, in eerste instantie zie ik inderdaad alleen maar foezela's dinges. Hoe heet het, die ja. dingen? En, maar, maar nu heb ik inderdaad een foto van een hele trostoeters en een ja, ik... mondstukje. Ja. Dat is mooi. Ja. Dat ziet er mooi uit. En niemand had het ook gezien. Iedereen kende het alleen maar van een kerstliedje waar het in voorkomt, als tekst. Oh, en, maar niemand had een idee van hoe, dat, hoe ziet dat eruit. En nee. uh, het orkest dat bestond hier uit ongeveer 30 man. Maar in dat kleine dorp, want er waren maar 2500 mensen in dat dorp. En uh, het orkest bestond uit 70 man. En ze bestonden dit jaar 50 jaar. Wat bijzonder. Ja. ja. Maar, ja dat maar het was is... dus echt heel mooi. En we hebben dus één keer in een jaar tentviering. Een ecumenische viering uh, in Wijk en Zee. En dat is altijd in het begin van het seizoen. En uh, dit orkest, dat zat er dus te spelen voordat de kerkdienst begon. En na de kerkdienst nog een keer. En daarna gingen we eten. En toen hebben ze nog een concert gegeven, ook in die tent. En dat was heel leuk. Ja. En ze zijn dus ook... Uh, Vrijdag, dit was dan Hemelvaartsdag. Vrijdag zijn ze naar de kaasmarkt geweest, in Alkmaar. <laughs> uh, zaterdag in Beverwijk, bij ons. Maar ben jij ook de hele tijd naar al die concerten geweest? Nee, nee. de achteraan, <laughs> Schaalmeijen bekijken, iedere keer maar weer. Oh nee, jij dacht op een gegeven moment, nu is het wel leuk geweest. En, ja. uh, nou ja, en dat ze bij ons dus even aan de overkant uh, gingen spelen... op de Breestraat, dus in, uh, in het centrum van Beverwijk. Uh, toen ben ik wel heel even gaan kijken. Ja. Even de deur dicht en even kijken. Ja. En uh, zondag uh, gingen ze nog naar uh, Amsterdam en, uh, op een rondvaartboot. Dus ze zullen ze waarschijnlijk ook nog hebben gespeeld. Ja, dus met z'n allen, met de, iedereen met de schalmei op een rondvaartboot. Nou, ik, eh, ik zie hem nu. Het is, het is gewoon een trosje voor voezela's, inderdaad. Ja. ja. Nou, grappig. Dankjewel. En, en het is gewoon heel erg, heel erg mooi. Gelukkig. En dan had ik ook nog een... Um, Misschien een oplossing voor die eieren. Ja. Uh, bruine eieren worden um, door bruine en zwarte kippen. En die zwarte kippen, die heet zwarte minorca's, wat die oh. meneer net voor me zei. Oh. En uh, alle witte eieren worden normaal alleen maar door witte kippen gelegd. Hoe zit het dan met die zwart-witte kippen? Uh, dat weet ik dus niet. Nee, maar, maar wij in dit geval witte alleen, eieren. Ja. Uh, ja, gekleurde kippen, die leggen dus. Uh, dus bruine en zwarte kippen, die leggen bruine eieren. En alleen witte worden door witte kippen gelegd. Duidelijk. Ja. Dankjewel, Annie. Tot de is. Dag. <laughs> Veel succes. Ja, <laughs> ja, komt goed. En door een brand heb ik uh, dus het per ongeluk hier eventjes... het. Uh, uw uh, programma gehoord. Wat, we, wat heb je brand? Ja, er was brand uh, bij ons achter uh, oh. in de Koningsstraat in uh, Beverwijk. Oh jeetje, en wat was, stond er in de brand dan? Uh, een bovenwoning. Oh, en alles geblust? En uh, Nou, ze waren nog een stuk uh, aan het blussen, maar er ging zoveel politie voorbij... aan de voorkant bij mij op de Breestraat en uh, ramen en deuren gesloten houden. Nou ja, dan word je oh. juist nieuwsgierig, dan ga je kijken. Ja, dan doe je alle ramen open, en deuren open, om, kijken. Toen ging ik om... <laughs> nou, ik ging erachter de, de garage uit... en ik liep zo de Koningsstraat in, want daar was het. Ja. En het is maar um, nou, tien panden bij mij vandaan. Oh, wat spannend. Dus uh, ja, dan, dan ga je wel even kijken... Ja. En toen ging ik even luisteren om drie uur het nieuws op de radio... In mijn bed onderaan. Ja, ja. En, maar daar ging het dus nog niet door. Dan blijf je hangen. Ja, maar, maar ik zit nu te denken, dus ik moet gewoon in wat middelgrote steden wat huizen in brand laten vliegen. Dan, dan stijgt mijn luistera luisteraars ja. explosief. Ik denk er nog even over na, maar bedankt voor de tip, Annie. Ja, En uh, veel plezier met het programma. Dankjewel. Oké, okay, dag. dag. Martine. Ja, hoi. Hoi. Uh, ja, ik bel vanwege de Schalmei. Ja. Uh, er is een gedicht van Jan Slauerhof. Oh. Dat heet De Schalmei. Echt waar? En dat wil ik graag zingen. Oh, zingen ook meteen. Ja, mag dat? Nou ja, niets liever. <lacht> niets liever? Ja, wacht even, dan ben ik even stil. Oké. Okay. Ja. Zeven zonen had moeder, allen heten Peter. Behalve Wanka die van heten. Allen konden werken. Eén was hoeder, één vlocht sandalen, één zelfs bouwde kerken. Maar iemand die vanca heette wilde niet werken. Op een steen in de zon gezeten bespeelde hij zijn schaal mee. Mij. O mijn lieve, mijn lust, Laat mij spelen in de schaduw van mijn korte rustige vallen. Laat anderen werken, zandalen maken of kerken. Wanka heeft genoeg aan zijn schoor mij. Ik vind het prachtig, Martine. Dankje. Jij bedankt. Ja. Goedendag okay. nog. Dag, dag! Ik had al twee meisjes gezien, met achterop, allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauw boks met geel biezen en pas gepoetste schoen Naar boeten het dorp, hoorde ik het gerette van een trompet. Genoeg gewaand, hier drinken verschijnt. De eerste stroot droog het van wie weg en ik dacht verrek, hier trek nog naar hemes zondigste toe. Het lege truit van die trombones trok oost naar voren over de stoel. Bij de kerk waren natuurlijk weer twee cafés en een plein. En hij speelden een van heel fijn, bloos muziek. Op een schone zondig morgen, bloos muziek. Plus, mij omver, ver met toeters en bellen voor overtellen. Zondagmorgen, mooie muziek, bloos, mijn Griek. Geef mij een bloosbaas voor het stevige fundament. Geef mij juwe en zaksen. En voor de moeren van deze muziektent. Het vergulde koperdaak weer door de bugels en trompetten gemaakt. En dan hoort ze bloos muziek. Op een schone schone zondagmorgen bloos muziek. Bloos mij ver. Met toeters en bellen, een schoon vooral vertellen, zondig mooie bloemen. De muziek was dat van G. Rijnders Piet. Goeienacht. Hoi, goeienacht. Hallo. Ik heb het antwoord op de witte en de bruine eieren. Ah, en klopt dat, dat het de witte kippen en de bruine kippen zijn? Nou, het kan wel. Oh. Over het algemeen genomen is het ook een witte kip, maar je kunt het zien aan de lel. Echt waar? <laughs> ja, ze hebben, ze hebben een kam bovenop haar kop en onder een oog, schuin onder een oog, zit een lelletje. Onder een oog? Er zit een lelletje. Er zit een oog. Onder... Ja. En dat is bij eh, sommige kippen wit. Ja. Het is een soort uh, ruwe huid, zeg maar, een stukje. Ja. En bij sommige is het rood. En bij witte kip is het ook meestal rood. En als je een wit-zwarte kip hebt, een je zien, is dat plekje wit, dan wordt het een bruin ei. En als het rood, wordt het een wit ei. Het is heel verwarrend, hè, dit? Nee, het is gewoon als het lelletje rood is, wordt het een wit ei. En als het lelletje wit is, wordt het een bruin ei. Maar het zou praktischer zijn dat als het lelletje wit was, dat de eieren ook ja. wit waren. Ja, nou, dat ben ik je eens. En de kip ook wit. Ja. En dat er dan een bruine kippen met een rood lelletje bruine eieren zouden leggen. Maar nee, ja. zo werkt het niet, hè? Maar het is een rood ei. Of een rood ei. <laughs> <laughs> een rood lelletje is een wit ei. En de meisje witte kippen hebben dus ook een rood lelletje. Maar ik durf het bijna niet te vragen. Maar waarom? Ja, er dan een, ja, dat weet ik ook niet. Wat is de correlatie tussen het lelletje en het ei? De vraag die ontstond, uh, wat, hoe komt het nou het een en wit? En hoe kun je dat nou weten? Ja. De een een wit en de ander een bruin. ei. En dit is wat ik weet. Ja, en ik vind het ook een, een prachtig weetje. Ik ben blij dat ik door het leven ga voor dat ik dit weet met lelletjes. Ja, de oranje lelletje, dat is weer wat anders. Oh, zijn die er ook, oranje lelletjes? Nee, maar er was een, uh, een vraag over oranje... <laughs> Je denkt, ik gooi het oranje lelletje er even in. Ja, ja, ik moet een bruggetje hebben. Maar heb je ook kippen, Piet? Nee, hoor. Oh, maar hoe maar weet je dit een dan? Ik heb een lezing gehouden over kippen. Je hebt een lezing gehouden over kippen. Ja. En hoe maar, kwam dat zo? Nou, dat was meer een. Uh, Spreekbeurt. Een, een, een geintje. <laughs> Hoezo? Ik, nou, ja, gewoon, uh, ik doe wel eens kiproken. Wat? Toen, ik doe wel eens kiproken. Kiproken, ja? Ja. ja. En toen, ik, en toen had ik dus een, een, zo'n professorpak aangetrokken en van een, een, een advocaat zo'n beffie geleend in zo'n uh, universiteithoet op. Ja. En toen kwam ik dus binnen en toen heb ik een lezing van een kwartier over kippen gehouden. Tuurlijk. En dat, uh, dat was hier en daar een beetje hilarisch, want er werden wat uh, rare dingen niet vermeld vanzelf. Ze maar geef eens een voorbeeld van, uh, want dat weet je nog. Wat uh? Je weet nog als de dag van gisteren, dus vertel, ver, doe ze een stukje lezing over de kip. Oh, oh. <laughs> nou, dat, was, dat was van het slot, hè? Ja. En dus ik had een heleboel serieuze dingen gedaan. <laughs> en uh, ik zat in de trein achter mijn kruintje. En er komt, een, dat was in de jaren 60, zo'n jongen binnen. En hij had een kaal hoofd met een hele grote rode rechtopstaande kam bovenop zijn kop. Zo'n punker. Ja. Dus ik kijk hem aan en hij heel kwaad naar me van, wat is er, moet je wat van? Ik zeg, nee hoor, ik dook weer achter mijn kruintje. Toch stiekem weer kijken. Of ze, heb ik wat van Jan of zo? In mijn klapje. Ja, ze nee hoor, ik ben alleen nieuwsgierig. Hij zei, wat is het dan? Ik zei, nou, ik heb vroeger eens een keer een kip geneukt. En ik denk, het zal toch niet? <laughs> Piet, toch? <laughs> dat zijn toch geen verhalen? <laughs> nou, zo weinig de nou lezing. Ja, en toen mocht ik weer weg. Oh, oh, oh, oh. Maar over het Oranje, dat is, ja. een plek, dat is een plekje in Frankrijk. Ja. En dat hebben ze van het koningshuis meegenomen, net zoals Nassau en Lippen van En dat nemen ze dan mee in. Oranje is dus de kleur van het koningshuis. Ja. Dat hebben we vroeger gebruikten we dat met een sherp om, op Koningin dag. En aan de vlag ook een rode sherp. Of een oranje sherp. En het is met schaatsen en met voetbal is dat zo'n beetje de onofficiële nationale kleur geworden. En wat mannetje zei over Baskeland, daar is het de nationale kleur. En het roze van de Giro van Italië, dat is ja. net zoals de vele trui van de Tour de France, is het daar een roze trui. En oh. die andere hardroze, dat was gewoon de kleur van de ploeg. Oké. Okay. Had je nog meer vragen? Nou, <laughs> ik heb nog iets openstaan, geloof ik, over Jij begreep het, niet wat Lucifer. konisch was, hè? Hmm? Wat? Jij begreep niet wat konisch was bij die schalmij. Dat voelde een kan je. Wat begreep ik niet? Dat de konisch... Nee, konisch. Nee. Doe je dat ook nog even? Nou, als je zo'n modelletje ziet van zo'n foevuzelaar, dat loopt van smal uit naar breed, maar dan ja. in de ronde vorm. Ja. Dat is konisch. Oh, oké. Okay. Had je nog vragen? Nee, nu, ik ben er helemaal doorheen. Jongen, hoe moet het nou met je programma? Ja, ik geloof dat ik naar huis kan. <laughs> Zal ik gewoon maar een plaatje extra draaien dan? Okay. Ik heb niks meer, Piet. Goed zo. Is er niks wat je je nog afvraagt in je leven? Jawel, ik leer nog steeds bij. Oh, oké. Okay. Nou, blijf luisteren en bedankt voor je bijdrage. <laughs> Yo. Doeg. doeg. 0800-1121 als je vragen voor me hebt. Want volgens mij zijn ze zo ongeveer allemaal wel beantwoord. Alhoewel ik stiekem nog wel hoop op een, uh, een kleine, een kleine cursusgeschiedenis uh, over Oranje. 0800-1121. Uh, Hans. Uh, ha hasket. Hallo. Hallo. Uh, ik had een vraag, Ja. Dat heb ik al een half jaar geleden al een keer gesteld, oh. maar uh, ik ben Hans van uh, vakbeide. Van Onderhoek, hè, ja. Hans van Onderhoek. Yeah. Uh, je weet waar ik woon, dat is een huis uit 1950. Oh, echt waar, zijn die zo oud? In heb ik een uh, heel diep emaille bad, waar wij samen in zouden kunnen. Oh, toe maar Hans. Leuk, hè? Nou. Dat is ingebouwd, dat yeah. is dus nu 62 jaar oud, yeah. maar het is, het is niet schoon te krijgen. Oh ja. Nou, er zal best wel een huisarts zijn die weet hoe je dat schoon moet maken. Je mag niet schuren, dat weet ik wel. Oh, ja. En het is, je mag is, er het, niet het ons is van een maje? Met, ja? met zo'n sponsje, weet je wel, wat aan de ene kant een beetje zacht is. Nee, dat is, aan de kan de niet. Kant een nee. Dat mag best niet, dat weet ik. Ja. Dan zegt een man die in uh, het vak zit, ja, je moet hem eruit halen. Nou, het bad en een ander bad nemen, dat kan dus niet, want het is aan drie kanten... Uh, Zit het ingebouwd, betegeld en wel? Ja. Aan de voorkant, uh, de achterkant en één zijkant? Ja. Het enige voordeel is dat het ru ruw is. Dus ja. je glijdt niet uit. Nee. Maar, uh, ja, het is, het is geen lekker gezicht. Maar wat, wat is het dan? Donkervel. vuil. gewoon vies? En dan schijnt het dat er uh, op de duur uh, haarscheurtjes inkomen die je niet ziet, oh. die je hoger voelt als je er overheen wrijft ja, dus je moet eigenlijk een spulletje hebben wat wat er intrekt, ja, en dat je gewoon afspoelt, ja, of met een zachte spons of met een doek of met een dweil uh, ja. eraf haalt. En heb je niet uh, heb je niet gewoon um, oude badereiniger? Uh, hoe zeg je? Oude badereiniger of iets weet je? Uh, je ik heb je alles hebt tegenwoordig alles. Je hebt vroeger reinigers, je hebt uh, kalkreinigers, je hebt uh, de, de, de, de, de, de, de nou, tegelreinigers. Ja, maar een kalkreiniger, dan uh, dan moet je erop spuiten. Ja. Ik kan me heel vaak herinneren dat ik vroeger zijn een vriendin had die me hielp. Uh, in een tijd dat ik alleen was. Oh. En die goot er iets in. Uh, Lauw water in het bad en een paar flessen van weet ik wat. En dan viel het wel mee. Oh. Maar ik weet niet meer wat het was. Oh ja. Dus als iemand iets weet, heel graag. Ja, maar even voor mij. Was het bad nou van Emanje? Emanje. Emanje, oké. Okay. Dus weet Emanje. We... Goed, dus we moeten, we moeten een manier vinden om het bad... Er is een dure manier. Dat is gewoon een uh, expert te komen die het helemaal schuurt. Oh. Nou, dat uh, wilde mijn zwager eerst doen, maar die had een apparaat wat uh, niet sterk genoeg was. Hij moest een verschrikkelijk sterk apparaat hebben, maar dat oh. uh, kost gewoon 500 euro. Ja. Dat is ook een beetje duur. Dat is niet leuk meer, Hans. Dat is niet leuk. Nee. Dus, uh, nou maar ja. ga je nog wel eens in het bad? Ja, heerlijk. Oh, oké. Okay. En het bad is zo lang dat ik uh, zelfs uh, onder water kan uh, zitten als ik wil met mijn kind en mijn hele lijf eronder. Nou. He, het Heerlijk. is wel een luxe bad, als ik het zo hoor. Ja, dus het is 2 meter lang. Kijk. En het is 60 centimeter diep. Oké, okay, dus we, we zoeken een manier om een 2 meter lang Emaille bad van 62 ja. jaar oud weer ja. helemaal mooi, glanzend wit te krijgen. Ja. Nou, ik denk dat er wel mooi. Heb je soda al geprobeerd? Ik heb alles geprobeerd. Oh, je hebt alles al geprobeerd. Soda ook. Oké, okay. nou dan, uh, dan uh, moet er iemand nog met een huistuin en keukenmiddeltje komen. Ja, uh, ja inderdaad. Goed, uh, even al... nog een opmerking over dat wielrennen die... Uh, nou heel uh, naast... snel, want het nieuws komt eraan, hè Hans. Oh ja, ik zat heel veel te vertellen, die ja. meneer had gelijk, het is gewoon oranje van oranje Nasselhuis. Ja. En we hebben twee kleuren. We ja. hebben een, een wit met oranje en een zwart. Ja. Het zwart is eigenlijk het uitzuurt. Ja voor de uitwedstrijden. Ja. Dan speelden ze de laatste wedstrijd thuis wel in, maar dat is niet het officiële... Schuur. Dat is ook verwarrend allemaal. Oké, okay, dankjewel Hans. 0800 1121 als je Hans kunt helpen met zijn emaille bad weer wit te krijgen.